6 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Voor de tweede dag op reis is het kwik tot boven de 40 graden gestegen. Het KNMI meldt dat rond 4 uur 40 graden rond is gemeten in Volkel. In de beeld is een datumrecord gemeten. Rond 2 uur was het daar 36,0 graden. Niet eerder was het daar zo warm. Voor Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland geldt bovendien een smokalarm. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smok om binnen te blijven. Schiphol zegt dat reisorganisaties die schade hebben geleden door de storing bij de brandstoftoevoer zich moeten melden bij de brandstofleverancier en niet bij de luchthaven. Dat bedrijf is verantwoordelijk voor de installatie, het onderhoud en het in bedrijf houden van de gemeenschappelijke brandstofvoorziening, zegt Schiphol. De brandstofleverancier is nog altijd niet bereikbaar voor commentaar. Actrice Immanuelle Grieves blijft een maand langer vastzitten. Dat heeft het Belgische OM besloten. Grieves werd vorig weekend opgepakt op Festival Tomorrowland in de buurt van Antwerpen. Ze had hard en softdrugs bij zich. In haar Airbnb-appartement werden nog meer drugs gevonden. De advocaat van de 34-jarige actrice zegt dat ze de drugs bij zich had... omdat ze zich goed wilde voorbereiden op een rol als drugsdealer. In een varkensstal in Maarhezen in Brabant zijn 2100 varkens doodgegaan. Door een stroomstoring vielen de luchtwassers uit... die de lucht in de stal zuiveren. In combinatie met de warmte werd dat de varkens fataal. De NVWA heeft een onderzoek ingesteld. Sneeuw en hagel hebben in de afdaling van de Col de Isran een vroegtijdig einde gemaakt aan de 19e etappe van de Tour de France. Ruim 30 kilometer voor de finish werd de rit stopgezet. De verschillen tussen de renners op de top van de Isseland worden nu aangehouden. Op dat moment had Bernal een voorsprong van 1 minuut op Thomas en Kruiswijk. Een gele truidrager Ala Philippe reed 2 minuten en 6 seconden achter Bernal, die de gele trui zal overnemen. Het weer zonnig en nog altijd erg heet. Maximaal 39 graden op de warmste plekken mogelijk een onweersbui. Morgen wordt het in het zuiden maximaal 27 graden. Ook dan kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journal.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 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe het lief. Dank je wel. Namens de patiënten en sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het weekend in... Centomine mani che si alzano, poi si muovono, quante sono non lo so, i protagonisti oggi siamo solo noi, vivi come vuoi e non fermati mai. Dieci cento mille mani che si alzano, poi si muovono, quante sono non lo so, i protagonisti oggi siamo solo noi, vivi come vuoi e non fermati mai. dancing, I'm out of control.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 We doen aan me. ZFM. ZFM. Go down, go down. Do what I want, what I like, and.